Tot nu toe beperkt de justitie zich vooral tot het opsporen en vernietigen van hennepplantages en het vervolgen van telers. Nu wordt de strijd aangebonden met de top van de georganiseerde misdaad achter de hennepteelt. Het blijkt dat dat zware criminelen zijn die ook handelen in harddrugs en vuurwapens en zich ook schuldig maken aan mensenhandel. De criminelen hebben een heel netwerk van wiettelers die voor hen leveren. 90% van de wiet gaat naar het buitenland.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 De boer en de twee bestuurders van de auto's kregen een proces verbaal. Achter een huis in Culemborg had iemand een levend en een dood schaap in zijn schuur verborgen. Ook hij werd aangehouden. Morgen is de laatste dag van het islamitische offerfeest. Alleen in geregistreerde slachthuizen mogen dieren onder toezicht van een dierenarts ritueel worden gedood zonder verdoving. Het weer vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot rond de drie graden. Morgen en dinsdag vrijwel overal droog en geregeld zon. Het wordt een graad of acht.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 Goedenavond, ik ben Christel van Wingerden en dit is Inspiratieradio op zondag 22 november. In mijn programma heb ik het over diverse onderwerpen op het gebied van zelfontwikkeling, bewustzijn en moderne spiritualiteit. En vandaag is hier dokter Anders Erik Smithuis, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit en eigenaar van ICM. Inmiddels een van de grootste opleidings- en trainingsinstituten in Nederland. Welkom Erik. Dankjewel, dankjewel. Erik, invalshoek vandaag is uh, spirituele principes in leiderschap. En dat is al meer dan 15 jaar jouw passie. Vertel eens. Um, ja, ik ben nu uh, net 40 geworden. Dus op mijn uh, 25 ste toen, toen was ik net afgestudeerd. En uh, nou, aan de Erasmus Universiteit wil je werken bij een grote multinational. Dus vervolgens uh, ah. denk je daar carrière te gaan maken. En al vrij snel kwam ik erachter dat, dat daar heel veel ontbrak. Toen ben ik me vooral heel erg gaan verdiepen in uh, ja, allerlei uh, principes... op het gebied van succes, geloof, uh, hoe je kunt, iets kunt uh, bereiken. Wat ontbrak er zo um, Ik denk dat er diepte ontbrak. He? Omdat um, iedereen was maar aan het doen. Ja, daarvoor had ik nog een, een goed beeld van de mensen... dat als ze wat ouder worden, wat wijzer worden. Maar in de meeste gevallen was dat niet waar. Kun je, kun je een, voorbeeld, een concreet voorbeeld noemen? Um, nou, heel concreet, dat ik, dat ik bij mijn eerste werkgever mensen van uh, boven de 50 als kleine kinderen elkaar uh, zag uh, bestoken of uh, niet zag samenwerken en achter iets aanrennen, een, een, een, een lancering van een product of een nieuw idee, waar eigenlijk niemand in geloofde, maar toch renden ze er hard achteraan. En toen dacht ik, van ja, dat kan het niet uh, zijn. Dus eigenlijk al meteen je eerste uh, baan die je had, merkte je al dat er ja. gewoon? Ja, ik, ik moet ook zeggen dat ik heel veel plezier de eerste jaren gewerkt heb, heel veel geleerd heb. Mm -hmm. En tegelijkertijd merkte ik meteen al van: uh, Nou, dit, dit, er ontbreekt iets, maar dan is het moeilijk om soms uh, te benoemen. Mm -hmm. Zeker op die leeftijd. En dus toen, hoe oud was je toen? Toen, toen was ik toen je... 25. Oké, okay, ja, dat is erg jong. Ja, en toen: uh, Wat er toen gebeurde is dat er ook een, een vriend naar mij toe kwam die zei: uh, uh, Erik, uh, een van mijn studievrienden we moeten gaan mediteren. En ik zeg, nou, uh, laten we dat uh, aan anderen over, want dat klinkt een beetje vaag. Nee, want alle topmanagers, die doen dat. Mooi. Dus toen op die leeftijd ben ik in een zaaltje met, uh, met zo'n twintig uh, cursisten in Utrecht. Ben ik gaan uh, mediteren. En uh, nou, daar zaten er de, zeventien de, uh, op een rij, allemaal boven de veertig. En wij met z'n drieën waren we. Toen uh, was je overtuigd. Nou, toen was ik wel overtuigd, ja. En ja. Uh, de rest had allemaal allerlei grote problemen. En wij wilden topmanager worden, maar het, uh, het heeft geholpen misschien. Mooi. Ja. En uh, dus eigenlijk jouw studievriend heeft je daar een beetje in meegenomen. Die kwam op het idee om te gaan mediteren. En toen is er bij jou van alles losgekomen. Je bent je bewuster geworden. Ja, wat er, dan, uh, wat er in feite gebeurde is dat je voor het eerst echt naar binnen leert te kijken. En, mm -hmm. en dan gaat ontdekken, hey, maar wat, wat, wat vind ik belangrijk, wat uh, ervaar ik... Uh, en gewoon een, een soort innerlijke uh, kracht, wijsheid, richting. Ga ze maar door. Ja. Ondanks was jij bij uh, Hour of Power uh, in de uitzending op Klopt. zondagochtend. Ja. En uh, daarin zei je dat jij eigenlijk je midlife, midlife crisis zeg maar tien jaar eerder hebt gehad. Ja, ja, ja, ik zei dat een beetje gekscherend. Maar het is in die zin waar, wat toen, uh, toen ik dertig was, rond dertig, 32 toen... Uh, ik weet niet meer precies wanneer, maar ja, toen, toen een aantal dingen liepen niet werk en uh, liepen niet lekker in het werk mm -hmm. en uh, privé. En toen dacht ik, ja, dit, dit kan uh, mijn leven niet, uh, niet zijn. Was het een keerpunt voor je? Uh, ja, was toen, toen wel dat ik dacht van. Hmm, dit is dit, dit, zo'n zo ja, keerpunt. Uh, lastig moment. Uh, zo'n periode dat je echt denkt van, uh, nou wat wil ik nou echt in mijn leven? Toen was je ook nog in loondienst. Toen was ik nog in loondienst. En toen kwam ik in, uh, door omstandigheden. Maar ja, dat is wie weet uh, waardoor we geleid worden. Maar kwam ik uh, Harry Peter Hoest tegen. Mm -hmm. En uh, die kende ik nog uit Rotterdam. En toen zijn we samen op weg naar Griekenland gegaan. Met uh, een boottocht gemaakt door de Cycladen. Even, even voor de luisteraars thuis. Wie is deze man? Dat is de, ook de mede-eigenaar van ICM. Dat is jouw businesspartner. Ja, mijn businesspartner zijn hele goede vrienden. Vanuit die vriendschap zijn we uiteindelijk uh, ja, ons bedrijf gestart. En uh, ja, het was, het was kredietcrisis, dat was 2003. Ja. Oh nee, het was geen kredietcrisis, sorry. Maar toen was het ook wel crisis, een recessie. Ja. Ja. En we zijn gestart en, en nou ja, zes, uh, zeven jaar later is ICM een van de grootste trainingsbureaus inmiddels. Ja. Dus uh, eigenlijk door die midlife crisis, dus aanhalingstekens... En een keer, keerpunt, wat je wel kan zeggen... is eigenlijk ook het idee ontstaan om voor jezelf te gaan beginnen. Ja, dat was... Um, uh, en, en dat vind ik wel heel mooi. Want crisis schijnt in het Chinees. Ik spreek geen Chinees, maar schijnt... Uh, uh, opportunity of kans te betekenen. Mm -hmm. dus, dus die crisis is, is een soort uh, moment waarin je... Ja, een eikpunt waarin je echt je richting kunt bepalen. Of opnieuw je richting kunt bepalen. Nou, dat is voor ons zeker zo geweest. En ook gedurfd om in die tijd ja. juist uh, ja. te beginnen. Ja. Zoals ja. nu ook weer zo'n tijd is, ja. inderdaad. Ja. Ja. toen werkte ik nog bij Pepsi. En toen hebben we onze uh, auto's ingeleverd, onze grote salaris. En toen uh, geld geleend van de bank. En toen zijn we begonnen. Nu hebben we het wel met een startkapitaal. Dus niet ja. net niet vanaf nul begonnen, zeg maar. Nou ja, we hebben er ons eigen geld ingestoken. Ja. En zoiets van, nou ja... Voor. Beter dat we het uh, doen en ervaren en dat in plaats van dat we ons vijftigste zeggen hadden we het maar gedaan. Mm -hmm. dus, uh, ja. Geloof is essentieel voor succes, hoorde ik jou zeggen. Ja, ja, Vertel dat eens. is het. Uh, nou, voor mij geldt het eigenlijk op, op, uh, op drie manieren. Mm -hmm. Allereerst geloof in jezelf, dus geloof in, in je eigen kracht, in je eigen talenten. Mm -hmm. En helaas lopen er uh, veel mensen rond die veel, vooral veel twijfelen aan zichzelf. Mm -hmm. uh, niet dat ik uh, nooit twijfels heb. Maar in, in de regel uh, nou, uh, geloof ik in, in, in ervoor gaan in ieder geval voor je best doen. Tweede is ook geloven in anderen. Dus uh, goed van vertrouwen zijn. En zelfs als dat een keer beschaamd wordt wil dat niet zeggen dat het altijd uh, het geval zal zijn. En derde is geloof in, ja, in het universum. In God, in een goddelijke kracht, dat je geleid wordt en dat je, um, ja, dat dat er een, een groter plan is dan je zelf überhaupt kan denken. Als ik tien jaar geleden, uh, toen kenden we elkaar nog niet, als je toen had gevraagd aan mij: van nou over tien jaar uh, zit je er zo bij bij mij in de studio, nou dan had ik uh, dat waarschijnlijk niet geloofd. Uh, maar uiteindelijk heb ik het ook dus niet in je eigen hand. Maar wat geloof jij nu? Uh, wat ik nu geloof is dat je absoluut geleid wordt mm -hmm. en dat er veel meer uh, moois in de toekomst ligt dan, dan je ooit kunt verwachten. Want geloof jij in het universum of ja. geloof jij in een god? Nou, voor mij is god is natuurlijk een lastig woord voor velen. Mm -hmm. En um, het is maar hoe je het vertaalt, voor mij is het een heel positief woord. Maar het mm -hmm. is meer de, de um, universele, allesomvattende kracht-energie-verbinding mm -hmm. die er is. En daar zijn wij maar een een stofje in het, in het geheel. Absoluut. Zeg, Wij, wij kwamen elkaar tegen bij een, een training van, van Open Circles. En uh, die training was... How to write your book in 28 days. Is jou, uh, we zijn inmiddels al 28 dagen verder. Is jouw boek al af? Ja, klopt. Uh, mijn boek is nog niet af. Uh, het boek is wel uh, in, in verre mate... van af volgend jaar komt het uit. Ja. En... Um, ja, schrijven vind ik heel leuk. Uh, is ook iets wat ik nu echt begin te ontdekken... dat ik daar toch wel talent voor heb. Ik schrijf uh, makkelijk. Ik heb ook uh, al veel commerciële teksten geschreven. Uh, en ook uh, zelfs laatste een gedicht uh, geschreven. Dus, uh, nou, Publiceer je die, die ook? Of? Die gedichten? Yeah. Uh, nou, nog niet. Maar ik draag ze wel op aan een kleine kring. Oké. Okay. Ja. En wat zijn de reacties? Nou, allereerst... Het is geen Sinterklaas gedicht. Dus um, allereerst zijn, zijn mensen altijd... Vinden ze het mooi? Mm -hmm. Omdat als je een gedicht schrijft... En uh, je, je leest het dan zelf... Uh, uh, voor jezelf op. Of je, je spreekt het uit. Dan klinkt het fantastisch. Maar ga je delen met een groep mensen. Wat ik onlangs gedaan heb op mijn verjaardag. Dan, dan voelt de spanning ineens... Uh, toch heel anders. Maar zelfs dan doen. In al je kwetsbaarheid. Ja, dat, uh, dat inspireert. Ja, mooi. We gaan uh, luisteren naar een nummer is uh, ook een van jouw favoriete nummers, van uh, Wibi Soryadi, uh, gebaseerd op Chopin. Erik, een andere mooie uitspraak van jou is... wat je geeft is wat je krijgt. Durf te denken in overvloed en er gebeuren grote dingen. Kun je een concreet voorbeeld noemen? Uh, nou, wat ik, wat ik gemerkt heb uh, binnen ons bedrijf... is uh, dat als je eigenlijk gericht bent op de, op de mensen... Uh -huh. en zorgt dat het goed gaat met de mensen, de medewerkers... en echt oprecht denkt van, joh, wat, uh, wat heb jij nodig... Uh -huh. ...en dat durf te geven... ...in plaats van bezig bent met hoeveel kan ik eh, krijgen... ...dan dat de mensen... Uh, ...ja, uiteindelijk... ...veel meer teruggeven dan je ooit vooral had durven, durven denken. En uh, dat durven geven... Dat, uh, ...en ik zeg ook durven geven... ...als je dat eenmaal tot je neemt... ...en, en, en vanuit het vertrouwen dat er uh, voldoende is... ...en dat het universum zijn... Uh, ...ja, zijn werking doet... ...dan... Uh, ja, dan ontstaan daar echt uh, mooie dingen. Geef jij ja. dat ook je personeel mee? Of jouw mensen waar je Ja, er is ja. dus een aantal uh, mensen die misschien wel zitten te luisteren. Die horen mij uitspraken hier doen die ze <laughs> ook uh, dagelijks horen. Ja. En um, ja, het, is, het, is, het, het heeft wat dat betreft, alles heeft natuurlijk met vertrouwen te maken. Mm -hmm. En als, je, um, als dat je basis is, dan durf je ook uh, te geven en... Uh, en dat is wat, euh, nou, als je dat meer gaat doen, dan krijg je er meer ervaring in en dan wordt het natuurlijker. Ja. Ja. Even, even terug naar de, de invalshoek. Die zeven leiderschapsprincipes. Noem ze eens op, Erik. Ja, dat is een hele rij. Uh, valt ook wel mee hoor. Uh, ik noem ze eerst even op en als je daarna wil inzoomen, dan, dan hoor ik het wel. Mm -hmm. uh, nou, leiderschap gaat voor mij allereerst om visie, weten waar je naartoe wil. Tweede is voorbeeld, mm -hmm. welk uh, voorbeeld uh, geef je en ook welk voorbeeld volg je. Derde is uh, vertrouwen, wat ik net al zei. Vierde is keuzes maken, ook mm -hmm. heel essentieel. Uh, de vijfde is dankbaarheid. Mm -hmm. En dat is iets wat, uh, wat we ook erg verleerd zijn, om gewoon dankbaar te zijn voor dat we datgene wat we mogen ontvangen en Precies. mogen hebben. Mm -hmm. De zesde is stilte. En uh, dat was het vorige nummer van uh, Wiebe Die sluit er ook goed bij aan. Want als je dat luistert... Het is geen complete stilte. Maar als je dat toch uh, luistert... Dan, dan, komt er iets, dan maak je contact met ja, je essentie of met een dieper gevoel. En de zevende is uh, jezelf zijn. Mm -hmm, mooi. Dus uh, Christel te zijn en Erik te zijn. En uh, Rob te zijn. Wat is het precies om jezelf te zijn? Uh, een opgave... Een opgave, uh, daar heb je durf voor nodig, daar heb je ervaring voor nodig, mm -hmm. zelfkennis. Um, en uiteindelijk is het heel bevrijdend. Want als je uh, jezelf uh, bent of mag zijn, ook mm -hmm. van de anderen bij wie je, met wie je samen bent, ja, dan, dan ga je in je kracht staan en dan, dan komt het mooiste van je naar boven. Is dat ook als je dat opnoemt wat je nu opnoemt, dat je dan ook, um, als je zeg maar die zeven principes. Hanteert in je werk, maar ook in je privé, dat je dan ook verschil maakt? Ja, absoluut. absoluut. Ik, uh, ik zeg wel eens tegen mensen op het moment dat ik uh, uh, deze zeven uh, principes deel, en het zijn slechts zeven principes. Mm -hmm. dus van alles aan toe te voegen. Maar stel dat je deze als uitgangspunt neemt, van score jezelf eens op een schaal van 0 tot 10. Mm -hmm. De eerste die uh, zeven keer een 10 scoort... die moet ik nog ontmoeten. <laughs> uh, maar daarmee, als je. Alles, uh, uh, ja, toch, nou, ik zeg Een acht vind ik altijd een hele mooie basis. En een negen is de slag om op de taart. Als je dat, dat ervaart, op die punten, mm -hmm. dan maak je absoluut verschil. Wat scoor jij gemiddeld? Gemiddeld? Haha, dat hangt af van het moment. Maar uh, nee, hoor. Um, nou, in de regel, uh, als ik kijk naar wat anderen zeggen... dan, uh, dan zit ik daar wel uh, uh, heel positief. En af en toe heb ik natuurlijk ook mijn eigen aandachtspunten en leermomenten. Dus niets menselijks is, uh, is ook mij vreemd. Maar wat voor cijfer concreet? Nou, dat weet ik niet. Zo, zo, ik heb daar niet uh, vanochtend nog even een berekening op losgelaten. Oké, okay, dus dat hou je even... Ja, stilte aan. is iets waar ik nu uh, in, in, in een drukke periode wat meer behoefte aan heb. Dus mm -hmm. daar zit ik wat lager. Mm -hmm. uh, mezelf zijn dat is de laatste jaren. Zeker met uh, alles wat er gebeurd is. Ook uh, met de positieve ontwikkeling van ICM. Like authenticiteit? Authenticiteit, ja, dat is ja. Uh, authenticiteit. Dat, uh, dat is eigenlijk jezelf zijn. Precies. En uh, nou, dat is een kunst. Uh, mm -hmm. Maar als je dat durft en doet, dan, uh, dan gaan uiteindelijk mensen dat heel prettig vinden. En dan heb je veel te bieden, want dan, dan kunnen je talenten. Ik geloof ook heel erg in, in, in dat ieder mens talenten heeft. Dat, uh, dat je eigenlijk die naar de wereld moet brengen en die uh, met anderen moet delen. En dan, uh, dan ontstaat er magie. Over dat met andere delen uh, gesproken. Jij geeft er ook lezingen over. Ja. Doe je dat voor bedrijven? Uh, ja, over het algemeen wel. Ik, uh, ik doe dat voor bedrijven, organisaties. Mm -hmm. Die daar behoefte aan hebben. Uh, om, en waar het eigenlijk om gaat. is, is uh, Niet alleen hoe ben ik uh, succesvol. Of hoe maak ik mijn organisatie uh, beter. Mm -hmm. Maar juist om die. Nou, ik noem het wel die spirituele principes ook mee te nemen. Dat daardoor. En dat begrijp ik nu nog veel beter, nu ik terugkijk ook op, uh, op een van de succes van, uh, van ICM. Mm -hmm. Dat daardoor eigenlijk het verschil gemaakt wordt. Ja, is dat, wat jij zegt net, het succes van ICM? Is dat mede daardoor, denk jij, het succes geworden? Absoluut, absoluut. Want uh, je kunt alles kopiëren: yeah. uh, een, een brochure, een website. Uh, Skills nou, kun je gewoon. Hè? Vaardigheden ook. Uh, maar wat je niet kunt, kunt kopiëren is, is uh, de spirit. Die, die zit er. En die is vanaf het begin af aan aanwezig geweest bij Harry en mij. Mm -hmm. En uh, nou, dat, dat wordt gedeeld met de medewerkers en die gaan er ook in mee. En ja. De ene meer dan de ander. Maar dat voelen mensen ook als ze bij ons op kantoor rondlopen. Dat voelen klanten ook als ze met ons contact hebben. En dat maakt heel duidelijk een verschil binnen de branche waar ik, uh, ja, waar ik me begeef. Kun je dat ook wel omschrijven als flow? Uh, nou, daardoor ontstaat uh, flow. Ja. Ja, op het moment dat je alles probeert op te tellen en af te trekken van 1 plus 1 is 2, dan, dan mis je volgens mij het, het, het, het, de ongeziene kant. En ja. de ongeziene kant, dat bepaalt uh, de flow. Precies. Ja. En wat, wat maakt deze uh, leiderschapsprincipes nou anders dan leiderschapsprincipes uit, uh, uit de boeken, zeg maar. Uit de boeken, ja, uh, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Um, voor mij ik, ik, het is het meer een, een richting die, waar ik het verhaal omheen bouw. Het is gebaseerd op jouw ervaring. Meer op mijn eigen ervaring. Ja. En, um, en zeker ook uh, uh, uh, dat stuk van echt jezelf zijn. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk, want anders ga je bijna leiderschapsprincipes van een ander uh, volgen. Dus het mooiste ja. vind ik als iedereen zijn eigen, zijn eigen zeven leiderschapsprincipes heeft. Precies, want dan, uh, dan, dan doe je het meeste recht aan jezelf, dus uh, je mag ze overnemen, maar je mag ze ook overboord gooien. Dus je mag ze. eigenlijk zeg Je dat het is jouw ervaring is, ja. dit zijn jouw uh, ja. zeven leiderschapsprincipes. Je inspireert andere mensen daarmee, en dan vraag je ze eigenlijk het mee te nemen en dan daar een eigen ja, maar van te maken. Ja, of, of heb zelf zeven leiderschapsprincipes. Ja. Uh, want anders, uh, dat gebeurt natuurlijk ook met mensen die graag een droom uh, willen creëren. Zorg wel dat je eigen droom is en je eigen vorm is ja. en niet die van een ander. Nee, precies, ja. precies. Wat doet het met een bedrijf, als jij zo'n lezing gegeven hebt? Wat doet het nou met zo'n bedrijf? Merk je echt dat er mensen anders met elkaar omgaan binnen het bedrijf? Merk je dat ze meer verbinding maken met elkaar? Um. Vind ik moeilijk te zeggen, want daar ben ik vaak niet uh, aanwezig. Wat, wat mensen wel veel teruggeven is dat ze geraakt of geïnspireerd zijn. Mm -hmm. En um, in de dagelijkse hectiek van veel organisaties... worden weinig mensen geïnspireerd, mm -hmm. uh, geraakt. Ze worden eerder uitgeput. Ja. En, uh, en dat maakt wel een verschil. En, en af en toe, uh, keer zag ik ook uh, bij een groep... Uh, Mensen van een grote accountantskantoor... zag ik zelfs de tranen bij een paar op, op het gezicht staan... toen het nummer uh, van, van zojuist gedraaid werd. Oké, okay, mooi. En ja, wat er dan omgaat, weet ik niet, maar wel dat ze geraakt zijn. En dat is denk ik wat... Uh... Ja, mijn, mijn uh, ding is hier uh, op aarde. Anderen inspireren, andere mensen laten uh, zien of ervaren... of zeggen van joh, uh, zo kan het ook of het kan ook anders... Dat is jouw, jouw missie? Ja, zeg maar. mensen meer ja, een positief voorbeeld zijn. En ja. ze moeten het zelf doen. Maar een, een stukje inspiratie bieden. Ja, ja. Mooi, mooi. Dan gaan we weer naar een uh, nummer luisteren. En dat is van uh, Sharon Kips met Loving You. Love in You van Sharon Kips. En uh, Erik, je hebt er nog een mooi verhaal bij. Vertel eens. Nou, ik. Um, het is nu 22 november, zondag. En uh, 14 november, dus dik een week geleden. heb ik mijn 40-jarige feest uh, gegeven. En dat had zij op. En. Uh, nou, wat zij me verzocht tijdens dat nummer. om voor het publiek te gaan staan. en bij het onderdeel. Uh, stukje La La La La La. om. Vroeg ze aan iedereen om mij toe te zingen. En mensen willen graag aandacht. Inclusief ik uh, zelf uh, met regelmaat. Maar als je dan voor de groep staat. dan, dan vind je het weer ineens heel. Uh, ja, heel kwetsbaar of, of vreemd. Maar dat was heel mooi. Dus ik heb een hele mooie herinnering eraan. Mooi. Vandaar dat ik het nummer ook uh, had, had aangevraagd. een extra goed gevoel bij. Ja. <laughs> uh, Erik, in 2006 heb jij een uh, foundation opgericht voor young people. En uh, Toch, zo heet het? Ja. For Young People. For Young People. Um, hoe ben je tot uh, het idee gekomen om dat te gaan doen? Nou, ik ben door op het idee gekomen uh, door mijn zus. Ik heb een, uh, een zus, zusje, die uh, tien jaar jonger is dan ik. En uh, die stuurde met regelmaat uh, vrienden en vriendinnen door... die uh, op zoek waren naar wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Mm -hmm. En uh, nou... Toen had ik nog wel eens tijd voor een gesprek. Maar daarna dacht ik, hey, hé, als we nou iets organiseren... dat je uh, seminars geeft voor uh, jongeren. Mm -hmm. Waar je al die thematieken van... Uh, nou, uh, hoe ontwikkel ik mijn talent? Uh, wat wil ik nou echt in mijn leven? Hoe maak ik keuzes? Want wat is anders in die doelgroep? Nou, die doelgroep is... Um, uh, als ik vergelijk met mijn tijd... en dat klinkt een beetje oud. Mm. Maar uh, die doelgroep is nog veel meer bezig met... Um, ja wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk? En ze staan er ook heel erg open voor. En mm -hmm. dat maakt het heel leuk. Dus wij geven uh, iedere maand uh, lezingen en workshops. Uh, dat is een, een, een non-profit organisatie. Ja. En um, ja de reacties daarop zijn ongelooflijk positief. En uh, ja, daar gebeuren ook weer mooie dingen. en, en... Dus dat staat dat in verbinding met ICM of is het echt helemaal los van? Um, het, is, uh, het is een... Initiatief van ICM, oorspronkelijk uh -huh. was het voor mij persoonlijk. We uh -huh. hebben het binnen ICM gehaald, uh, uh -huh. maar we willen het wel heel duidelijk gescheiden houden dat het verder geen commercieel belang dient. Nee, dat het onze manier is van uh, maatschappelijk ondernemen. Ja. Uh, en ja, ontwikkeling van mensen is onze expertise, dus daarin uh, kunnen wij dan wat terug doen. Uh -huh. En uh, nou, dat is hartstikke leuk. Mooi. Ja. En hoe kunnen, als, ja, ik stel me zo voor dat er ook mensen luisteren die ja. tussen de 20 en de 30 jaar zijn, hoe kunnen ze dan daarmee in contact te komen? Nou, dat is een mooie vraag. Uh, dat kunnen mensen die luisteren... Of, of ouders van mensen die in die doelgroep vallen... die luisteren... Uh, kunnen kijken op... Uh, www.vierjongpeople.nl Dus voor is gewoon een viertje als cijfer geschreven. Precies. En anders kunnen ze dat nog kijken op... Uh, de website van ICM, daar vind je ook informatie over. ICM.nl Mooi. Um, heb jij, merk jij dat, doordat je nou zo'n foundation hebt opgericht, dat je ook meer voldoening hebt? Dat je het idee hebt van, oké, okay, enerzijds ben ik commercieel bezig met ICM en anderzijds maak ik verschil door een foundation op te richten? Heeft dat jouw leven veranderd? Absoluut. Uh, mijn leven veranderd weet ik niet. Mijn leven verbeterd of, of, of meer diepte gegeven. Nou, überhaupt. Ik, uh, als, als mijn roeping zou zijn... Uh, ICM uh, zo groot mogelijk uh, maken... mijn bedrijf zo groot en succesvol mogelijk maken... daar veel geld mee verdienen... dan, dan, dan voelt dat als, uh, uh, geeft dat weinig bevrediging. Mm -hmm. Dus ik heb echt het gevoel dat dit wat mij is overkomen... zo noem ik het wel eens... waar ik ook hard voor gewerkt heb... Dat dat is voor iets groters. Um, en dat dat weer uh, kan dienen om, om ja, iets goeds te doen. En in welke vorm? Nu is dat voor uh, young people. Mm -hmm. uh, uh, we zijn nog met andere ideeën bezig. Uh, daar heb ik nog geen idee over. maar het, het um, Waar ben je nu op dit moment? Wat is nu, waar ik nu waar sta? sta je nu op dit dat moment? Is, ja Waar ik nu sta is, is uh, nou, een aantal jaren... Uh, de eerste vier, vijf jaar van het bedrijf... enorm hard gewerkt. Mm -hmm. um, en uh, nu staat dat heel erg goed. Uh, maar met in... hoeveel mensen werk jij uh, binnen ICM? We hebben meer dan 100 mensen in dienst. Mm -hmm. uh, Zo'n zo 70 mensen dagelijks op, de, ja, op kantoor. En dan hebben wij 250 trainers... die uh, op freelance contractbasis actief zijn... Mm -hmm. in heel Nederland... bij alle grote uh, middelgrote bedrijven in profit en non-profit. Want waar worden de trainingen gegeven eigenlijk... Uh, binnen ja. de bedrijven zelf of op uh, kantoor of uh, je hebt eigen locaties. ook. Die huren wij. Die ja wij precies ja. Ja. En uh, dus in feite zijn we nu een organisatie van bijna zo'n 350 mensen. Mm -hmm. Als je het uh, zo bekijkt. Uh, en ja, um, waar ik zelf nu sta is ook weer dat ik... De volgende stap is uh, dat ik ook het delen van mijn ervaringen... maar ook vooral binnen het bedrijfsleven... Uh, laten zien dat als je juist op die manier onderneemt mm -hmm. um, ja, dat er dan ook wat moois gebeurt en uh, ik ben ook de organisatie Servant Leadership, uh, Greenleaf Center voor Servant Leadership tegengekomen en Servant Leadership is eigenlijk ook heel duidelijk dat uh, gedachtegoed en dat mm -hmm. spreekt me ook zeer aan en um, nou ja daar uh, bemoei ik mij ook uh, uh, deels mee en waar het eigenlijk om gaat is datgene wat je mag ontvangen dat je dat uh, ten dienste van anderen inzet. En daarin ook de leiding neemt. Want uh, ja, als je met zoveel uh, talent gezegend bent... dan is dat vooral volgens mij om, dat, uh, om daar goed mee te doen. Om je hele potentieel te vervullen eigenlijk. Ja, ja, en daarmee uh, het iets veranderen te betekenen... zoals jij dat ook doet met dit uh, radioprogramma. Precies, ja. ja. Ik heb uh, zelf uh, ik heb een enorme passie voor mensen die zich dus die verschil maken... Mijn, mijn motto is ook... Um, people make a difference. Uh, of making, uh, making a difference means great happiness. Uh, ik heb zelf uh, de sp zeven spirituele wetten van uh, Deepak Chopra bestudeerd. En nog vele anderen. En daar ben ik tot de ontdekking gekomen dat... Als je dus verschil maakt, dat dat ook echt uh, geluk betekent. Ja. Ik heb het vanmiddag bijvoorbeeld meegemaakt. Ik uh, gaf mijn workshop voor LifeFit... En als de mensen dan aan, de les, aan het eind van de les uh, komen... en dat ze het fijn vonden en dat ze bepaalde inzichten hebben gehad... dan uh, voel je je zo intens blij dat je gewoon weer... voor al is het maar één persoon, of al zijn het er veertig... weer verschil gemaakt ja. hebt. Dat je iets van waarde geboden hebt aan die mensen. Ja. En dan voel ik mij gewoon intens ja. gelukkig. Heb jij dat ook? Ja, absoluut. Uh, het mooie is, als je met een groep mensen werkt... en maar één persoon heeft... Pakt één ding op. Vandaag in de uitzending eh, eh, neem je één ding mee, dan is het al heel bijzonder. En eh, dan voel je dat je leeft en dan voel je dat het stroomt. Absoluut. Ja. Mooie afsluiting van, van dit blok. We gaan weer naar een, een nummer luisteren. En dat is van Celtic Woman. You Raise Me Up. Kom terug bij Inspiratieradio. Erik, uh, zie jij nou dat jouw trainingen en jouw lezingen... vooral uh, gebruikt worden in bedrijven die mensgericht bezig zijn? Of zie je die ontwikkeling verder gaan... dat ook uh, rationele bedrijven zich steeds meer daarvoor gaan uh, inzetten? Um, nou, ik, ik ben ervan overtuigd dat um, er in veel bedrijven over gesproken uh, wordt... Um, zover dat, dat soms zelfs uh, zeven gouden regels aan de muur uh, hangen. De vraag is altijd wel of die, um, of die dan ook uh, echt uh, nageleefd worden. Mm -hmm. um, wat mijn wens is, is dat, dat op topniveau mensen hier bewuster van worden. Want vaak op een uh, niveau daaronder, of daaronder, dan hebben mensen er ervaring mee. Mm -hmm. Maar uh, de, de hoogste directeur, de hoogste baas, uh, de, de, de topmanager, yeah. en daar zijn voorbeelden uh, te over mm -hmm. um, in, de, in die cultuur, dat, um, dat ze daar weinig mee bezig zijn. En als dat gaat veranderen, dan gaat dat wat wezenlijks veranderen. Zoals nu eigenlijk uh, we een hele andere Amerikaanse pre president uh, hebben gekregen. Ja. Is er ook van alles aan het veranderen? Ja, dat is um, heel boeiend. Ik, ik dacht net aan hem toen, uh, toen ik het zei. Dus je bent me voor. <laughs> en uh, wat er gebeurd is in, in, in één uh, ogenwenk, bijna. Is, het zijn, ze hebben allebei de titel Amerikaanse president. Maar als je kijkt wat de signatuur is van, van de eerste, van Bush en je kijkt nu wat de signatuur is van de tweede, Obama... Mm -hmm. uh, dan is dat compleet tegenovergesteld. Absoluut. En uh, dat wil niet zeggen dat al de, alle volgelingen ook meteen uh, als Obama zelf zijn... maar de, de, uh, nou, de spirituele dimensie die hij heeft, en, en, uh, die is heel sterk aanwezig. En uh, Bush was toch meer een oorlogskrijger waarschijnlijk... in de, in de ogen van velen in ieder geval... Denk jij dat Obama ook uh, het ego uh, wat meer uh, aan de kant durft te zetten? Of, of meer thuis te laten, zeg maar? Ja, volgens mij uh, absoluut. Ja. absoluut. Ik, bedoel, ik volg hem ook niet uh, dagelijks. Mm. Maar uh, in ieder geval, uh, als je hem hoort en ziet... dan voel je die, die oprechtheid, die echtheid. Ja. En... Um, en ook de betrokkenheid vooral bij, uh, bij anderen. En zoals die nu in Amerika dat, uh, het hele gezondheidsstelsel aan het hervormen is. Dat is vanuit de oprechte betrokkenheid volgens mij om, om de toekomst van Amerika veilig te stellen. Precies. Ja, en uh, nou het zou mooi zijn als mensen zich ook op die manier meer laten inspireren. En dat is, dat is een hele lange weg, want uh, mensen hebben andere ervaringen. Mm -hmm. Maar als je die stap in vertrouwen durft te zetten... Dan, uh, dan is de kans groot dat je organisatie... maar vooral ook je eigen leven er een stuk mooier uit gaat zien. Om, om even terug te komen op uh, wat je net zei... dat de meeste CIO's of de, de grote bazen in de bedrijven... er minder voor openstaan. Denk jij dat dat te maken heeft uh, met het feit... dat ze denken dat het spirituele met de geldstroom niet samengaan? Of dat ze bang zijn om hun... hun uh, hun visie uh, misschien te wijzigen. Dus dat het ja. minder gaat om geld. Uh, kan. Uh, ik denk dat het allereerst gaat om kwetsbaarheid. Uh, dat, uh, Vooral kan kwetsbaar durven opstellen. Kwetsbaar durven zijn, ja, ja. Durven opstellen. Ik heb zelf gezien, binnen de multinationals waar ik gewerkt heb, mm -hmm. dat hoe hoger je in de, in, uh, in, in de toren kwam, hoe uh, minder je vertelde, hoe minder je van jezelf liet zien, mm -hmm. hoe strakker je de opdrachten gewoon weer uitvoerde. En um, ja, kwetsbaarheid is eigenlijk iets wat afgeleerd wordt. En om um, ja, ook die andere principes te durven omarmen, moet je eerst uh, toegeven dat je eigenlijk uh, niet alles weet. Dat je uh, soms ook fouten maakt en je verbinden met mensen. En dat heeft alles te maken met kwetsbaarheid. Um, Heb jij een voorbeeld van iemand die en aan de top staat en zich kwetsbaar durft op te stellen? Ik zit uh, na te denken. Of hier in, in Nederland. Daar, uh... Nou mag ook in het buitenland. In het buitenland vind ik Obama daar een, een, een, een voorbeeld van. Mm -hmm. uh, vaak zijn het ook mensen. En daarom moet ik misschien wel langer zoeken. Die niet zo snel de publiciteit opzoeken. Mm -hmm. uh, want de mensen die het, het liefste in de publiciteit komen. Zijn vaak mensen die uh, heel erg erop voor staan bekend, beroemd of bemind worden. Ja. En mensen die daar minder mee hebben... die uh, zul je uh, veel minder snel in de, in de traditionele media uh, vinden. Um, en uh, ja, dat is, dat is denk ik ook een groot verschil. Dus neem vooral niet te snel te veel aan... van mensen die heel veel op uh, uh, in bepaalde media verschijnen. verschijnen ja. En blijf vooral ook luisteren naar mensen in je directe omgeving. Want die hebben vaak uh, ja, nog meer... Die een beetje, een beetje op de achtergrond uh, ja, blijven. Ja. Heb jij zelf een voorbeeld, uh, Erik? Um, nou, voor mij zou het uh, te snel te kort door de bocht zijn om één persoon te noemen. Ik heb veel meer uh, uh, mensen die ik dagelijks ontmoet als voorbeeld. Mm -hmm. En <coughs> ik zeg wel eens... Uh, het is heel mooi om naar andere mensen te kijken... en datgene uit hun te halen wat je inspireert. En um, ja, dat kan... Uh, iemand zijn in de buurt, dat kan iemand zijn... binnen het kantoor. Um, dat kan laatst... was iemand op kantoor die, die las... een afscheid een schitterend gedicht voor. Nou, dat, dat was uit het hart. Dat inspireerde mij. Um, dus ik, ik zoek mijn voorbeelden... eigenlijk... Uh, ja, dagelijks. Binnen, binnen de mensen met wie je werkt. Ja. Je kunt van iedereen, zelfs bij je kinderen. Ja. Ja. Zou je het nog kunnen... Nou, die kun je ook doorlaten. Inspireer ik op twee hele mooie uh, zonen... Van drie en 2. half en twee, dik twee. En als je ziet hoeveel plezier die maken en lol. En uh, nou, vannacht was uh, Zwarte Piet door de schoorsteen uh, gekropen. <laughs> en uh, nou, dat was ook schitterend. Hoeveel plezier ze hebben om iets kleins, een taai-taai-poppetje. Haal je daar dan ook uh, inspiratie uit als je je kinderen. Uh, wat doet dat ja, met je? Ja, nou, wat het met je doet is. Uh, er is niemand die je zo welkom heet als uh, je kinderen. Precies. Dus dat is al één. Dus, uh, maar uh, daarnaast is, uh, ja, is het echte en pure, uh, wat ze nog hebben, mm -hmm. uh, ja, schitterend. En, en, en, ik mag uh, mijn best doen om dat zo lang mogelijk uh, te koesteren. En ze mee te geven om dat vooral te behouden. Want wat geef jij ze precies mee met jouw ontwikkeling? Ja, je bent natuurlijk nou, We zitten dagelijks al boeken uh, te lezen. Nee. <laughs> <laughs> um, nou, wat ik ze vooral mee wil geven is... Uh, uh, liefde, harmonie. En uh, als ze verder zijn, is vooral ook vertrouwen. Want als, uh, als de basis in uh, hun leven is vertrouwen in zichzelf en in, in, in nou, het, het grotere, dat ze daarin gesteund voelen, dan, uh, ja, dan worden het zeker hele mooie kerels. Vertel en, jij ze ook al het grotere? Ja, Kijk ze dan uh, niet aan van wat bedoel je daarmee, papa? Neusje doen je gewoon na. Dus als we uh, een keer uh, aan tafel uh, bidden of uh, wat dan ook. Dan, uh, dan slaan ze een kruisje mee. En dan begrijpen ze er niet veel van. Maar dat vinden ze mooi. Je slaat een kruisje, dus je bent katholiek opgevoed? Ik ben katholiek opgevoed. Dan voer je dat ook ja. door in je, in je opvoeding naar je kinderen? Nou, dat gaat um, dat is nu nog moeilijk te zeggen. Maar wat ik wel uh, wil doen is uh, vanuit traditie. Uh, een katholiek opgevoed. Maar mijn, mijn uh, geloof of mijn bron gaat breder dan dat. Maar ze krijgen wel een stukje mee. Want dat past ook in de familietraditie. Exact. Maar ze moeten vooral hun eigen manier uh, gaan ontdekken. Mooi. We gaan uh, naar de agenda. Um, die uh, is als volgt. We hebben uh, deze maand... op uh, 24 november... weer een, een dialoog met. En het onderwerp is... Nu is de enige realiteit. begint weer om acht uur. En de zaal is open vanaf half acht... Deze lezing, wordt uh, deze lezing wordt georganiseerd door de Nieuwe Tijdswinkel Ananda in de Gierstraat nummer 8 in Haarlem. Aanmelden kunt u zich via de website ananda.nl of in de winkel Ananda in Haarlem. Dan hebben we op 25 november om 8 uur een healing inloop in Amstelveen. Dit is een, uh, een gratis uh, inloop. En, uh, ervaar wat Prennick Healing voor jou kan doen. De organisatie is Life is Good. En het event wordt geleid door Ralf van Delft. U kunt zich ook aanmelden via de website van Life is Good. Dan op 26 november hebben wij een workshop Authentiek Spreken. Met Authentiek Spreken sta je met plezier voor de groep. Deze is ook in Amsterdam. En aanmelden kan via de website De Niets. De leider van dit event is Piet Hurkmans. Overigens kunt u voor al deze evenementen op onze website inspiratieradio.nl kijken. Klik op de agenda. Dan zondag 29 november. Een lezing Geluk is een keuze door Bert Tambour. Ik heb Bert ontmoet op een uh, training van Open Circles in Amsterdam. En ik kan u deze lezing zeer aanbevelen. Hij begint uh, om half twee middags tot kwart over twee en het is gegeven bij Nikki's Place in Haarlem. Aanmelden kan via nickysplace.nl. Dan 29 november. Een workshop Spreken vanuit het hart. Deze wordt gegeven door Stef de Beurs. Eerder bij ons in de uitzending. Wilt u deze uitzending terugluisteren... kunt u kijken op www.inspiratieradio.nl. Klik dan op Uitzending Gemist. Dan op 6 december is er een workshop van Rishis. Een Tantric Live Workshop... Gegeven in de Delight Studio aan de Weteringsgans 53 in Amsterdam. En aanmelden kan via de website www.rishis.nl. Tot zover de agenda. En blijft u vooral luisteren. Want wij gaan straks de 10 positieve... Uh, Erik, vertel jij het nog eens? De 10, de 10 tips van ja, positieve communicatie. De 10 tips van positieve communicatie voorlezen. Dus blijf vooral luisteren. Kijk, we zijn alweer bij het eind gekomen van deze uitzending. Ik ben uh, heel blij dat je, er, uh, dat je er bent, nog steeds. Ja. Praat in het nu. Ja. <laughs> Meestal zeggen we dat je er was, maar je bent er nog steeds. Ik ben live. En uh, nou, wellicht tot een volgende keer als je, als je boek klaar is. Ja, volgend voorjaar dan komt het uit. Nou, dan gaan we nu naar de 10 tips voor positieve communicatie. Deze zijn te vinden op de website van Erik. www.icm.nl Klik dan op inspiratie hier volgen ze geef de ander jouw volledige aandacht zie de unieke talenten van de ander 93% van jouw communicatie is non-verbaal geef drie keer een positieve opmerking tegenover één negatieve vraag de ander wat hij of zij werkelijk bedoelt Oogcontact vergroot jouw communicatiekracht met 50%. Zeg vaker dankjewel. je wel. Stil zijn is vaak krachtiger dan praten. Met geduld bereik je meer. En vergeet nooit te lachen. Dit waren de 10 tips voor positieve communicatie volgens het ICM concept. Dankjewel nogmaals Erik Smithuis, voor je komst. Dankjewel, graag gedaan. En dankjewel Rob Spruit. De volgende uitzending is op zondag 6 december en wordt gepresenteerd in duo door Herman Harms en mij, Christophe van Wingerden. Als gast hebben we dan Femke Joritsma en zij vertelt over de Astro-opstelling. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12 wij hopen dat u weer met plezier geluisterd heeft naar deze uitzending. Tot de volgende keer. Of kijk op www.inspiratieradio.nl bij uitzending Gemist. En luister op elk gewenst moment. Tot 6 december.